Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een uiterste poging om de moord op Marianne Vaatstra op te lossen... ...vraagt de politie aan 8000 Vriezen om DNA af te staan. Straks houdt het OM een persconferentie over dit zogenoemde verwantschapsonderzoek... ...dat het mogelijk maakt om via een familielid de dader op te sporen. Het politieonderzoek naar de moord is een van de langslopende en intensiefste ooit. Uit het onderzoek is onder meer duidelijk geworden dat de dader haar kende... ...en waarschijnlijk in de buurt woonde... Marianne Vaatstra werd in mei 1999 verkracht en vermoord. Haar lichaam werd gevonden in een weiland bij Veenklooster. Staatssecretaris Wekers wil fraudeurs strenger bestraffen. Mensen die de fiscus oplichten moeten in het vervolg nog twaalf jaar vervolgd kunnen worden, zegt Wekers. Nu is die termijn vijf jaar. Als het plan wordt uitgevoerd, wordt het mogelijk om iemand nog langdurig naheffingen op te leggen als aan het licht komt dat hij de fiscus heeft opgelicht. In China is een man veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor het doodrijden vorig jaar oktober van een meisje van twee. De beelden van het ongeluk leiden tot een golf van verontwaardiging. Een bewakingscamera registreerde hoe de auto het kind overreed en daarna doorreed. Op de beelden is ook te zien hoe 18 omstanders het meisje en haar lot overlaten. Ze werd uiteindelijk door een ouder paar geholpen. De peuter raakte zwaar gewond en overleed in het ziekenhuis. De bestuurder zei dat hij door de regen niet goed doorhad dat hij iemand had overreden. Roger Federer is in de kwartfinales van de US Open uitgeschakeld. De Zwitser werd in 4-6 verslagen door Thomas Berdych. Ook Andy Murray heeft zich geplaatst voor de halve finale ten koste van Marin Cilic. De Amerikaanse tennisser Andy Roddick heeft op de US Open afscheid genomen. Hij verloor zijn laatste wedstrijd tegen de Argentijn Del Potro. De 30-jarige Roddick kondigde eerder in het toernooi aan dat hij na de Grand Slam in New York zou stoppen. Hij won de US Open in 2003 en dat was ook de enige keer dat hij een Grand Slam won. Het weer bewolkt, maar in het zuidoosten vandaag regelmatig zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 100 kilometer file. Het is niet al te drukke ochtendspits geweest. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij de Alvind Bunschoten 4 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam bij het knooppunt Amstel 4, A8... Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Kromplein 4 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen voor het knooppunt de Raasdorp 4. A10 de ring Amsterdam tussen knooppunt Waterhaasmeer en de rij... 5 kilometer, tussen dus het Volendam en de Zeeburger Tunnel 4. A12 Utrecht Den Haag, voor Den Haag Maneveld 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knopen de Ketelplein en Terbrechtseplein 8 kilometer. Tijdje was daar een rijschok dicht, die zijn nu weer open, maar in de file is weer een aanrijding geweest. A27 Utrecht Almere bij Beeldhoven 4. A27 Utrecht richting Breda, verderop bij Utrecht Noord 4 kilometer.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 The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 Dat is het uh, Carillon, uh, Ben? Dat is een, een, een technisch boekje. Dat, uh, dat uh, je ziet, het is al bijna uh, geel geworden. Ja. Uh, want het Carillon is uh, eigenlijk, of eigenlijk, die is geïnstalleerd in 81. Uh, dus ruim 30 jaar oud. Mm -hmm. En dat is gedaan ter gelegenheid van de, het nieuwe raadhuis, het, het verbouwde raadhuis. En het is uh, geschonken door uh, oud-burgemeester uh, Nawijn.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 de, de melodietjes die hoor je sowieso. En dan hoor je ineens: daar komt een bruid. Oh ja. ja. En als je ja. dan in de buurt bent, ga je even een snoepje halen. Ja. <laughs> wat, wat ik ook altijd leuk vind van het carillon: het, een bepaalde sfeer, een bepaalde gezelligheid geeft het. En soms is het ook heel gewoon, want dan hoor je het ineens. En opeens komt er dan weer zo'n liedje. Ja. En dan denk je: oh ja. Ja.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 100 jaar raadhuis met Carol Jong van, van 30 jaar oud. Nou, we gaan okay. volgende week kijken en we gaan zeker weer nog luisteren. Bedankt voor de uitleg over de onderwerpen. Dankjewel ook. Uh, mocht er weer eens iets zijn, dan kom we graag terug. Absoluut. Ik, uh, ik hou me beschikbaar, binnen. Prima, dankjewel. Oké, okay, dank, dank jullie wel ook. But the King's Ransom Charlie Chaplin Show no fear. real filmmaker, just like Chuck. een stukje muziek uh, van Katie Malua en uh, aangeschoven is Alan Berg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 je hebt vaste, uh, vaste plaatsen, zoals dat ja. van jou en, en, en, en Jaap. En dat, noemen, dat zijn standplaatsen. Dat zijn standplaatsen. En, en je hebt ventvergunningen op het strand. Dat zijn die dat zijn wagens de, die erom. in en weer rijden. Oh, okay. En we hebben één ventvergunning in de gemeentesantwoord. En dat is de.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 Heel veel uh, betuttelingen zijn er uitgehaald. Dat is En dat is de kracht van deze nieuwe nota. En dat is eigenlijk ook de kracht waar de gemeente naartoe wilde en wat ja, ja. dus uh, uh, heeft plaatsgevonden. Dus dus hij, is, dus... hij is leesbaar en ja. hij is... Uh, Vereenvoudigd. ...begrijpelijk. Ja. Maar hij zit er toch twee punten in wat ik, wat waar ik, jullie als vereniging... ...nog ons druk om maken. En die zijn? Die zijn. Voor de venters. dat zijn dus die karren die over het strand rijden. Ja. Uh, uh, Daar rijden nu. We de reden in 2008 met in, voor de nieuwe contract ingingen...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 die, uh, die vergunningen die zijn, uh, die zijn uitgedeeld hè, voor, ja. die, voor die 15 ja. uh, verkopers. Hoe moet ik dat zien? Is dat een, wanneer loopt zo'n vergunning af? 2018. We hebben in 2008 okay. dus nieuwe contract afgesloten. Ja. En uh, elk contract is voor 10 jaar. Maar je zou dus in 2018 kunnen kijken. Ja, maar dan zitten ze alle 15 op een rij? Ja, maar hebben een optie natuurlijk tot verlenging. Dus je kan ze niet zomaar uh, oh, saneren. Dat dus, gaat niet. Dan... Je moet dus een recht op eerste koop uh, afspreken. Maar... Eigenlijk kan het dus niet anders.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 wij daar nog vinden nee. en dan val je vanzelf af En dan stop je met je handel Maar zolang de klanten bij ons blijven komen Wordt het gewaardeerd ja. En dan kunnen wij onze neerling doen En onze omzet draaien Dus de, het is een gezonde marktbeweging ja, dus, het, is, het is natuurlijk ook een beetje uniek voor Zandvoort Het is Voor Nederland Dat zijn dat, blij dat, dat jij dat, dat, dat aanhaalt ja. En zijn we... Eén, uh, even gauw tellen, vier gemeenten in heel Nederland waar je hmm. kan vent op het strand ja. Den Helder, daar komt mijn collega Mark Drommel van Vis van Floor, die komt ook aanschuiven die, die heeft eerst een hardloopbest uit gedaan denk ik ja. Ja, ik had eigenlijk uh, ik had eigenlijk Werner Koenraad hier uitgenodigd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 Dat er dus hinder is en dat ze alle ventwagens weg willen van het strand. En dat is natuurlijk wel een gekke gang. Ik, uh, ik Gekke gang zagen. De, uh, maar, maar even mijn zin afmaken, want ik maak ja? er een lange zin daarvan. Uh, vervolgens nee, ik heb ik de nu de deze zienswijze uh, ja, gelezen. Ja, twee stelers, ze verwarren gewoon hinder met concurrentie. Mark nog even een stukje naar voren. Ja, Mark... Uit, uithijgen en, uh, op en praten. Strand, op het strand heb ik gewoon meer het idee dat uh, hinder en concurrentie met elkaar uh, verward wordt. En dat is wel een beetje jammer. Zij ervaart als hinder en wij ervaart, ze hebben druk boven, we moeten beter ons best doen. En dat moeten ze boven nog eventjes doorhebben. Hoe zitten jullie in gesprek? Maar toch, ik kreeg die zienswijze en toen ben ik dus zelf actief weer gegaan ja? naar de strandpartijsvereniging. Toen ben je naar Werner uh, Cournaat uh, gegaan en naar uh, meneer Rob Petersen, die is de voorzitter van de gewone strandpartijsvereniging. En wat is hun standpunt? Nog steeds dit? Nee. <laughs>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 Jammer. Maar, maar uh, dan wil want dat ik even naar nou Dinsdag. Want dan ik nou... Dinsdag? Nee, maar dat is nou jammer. Nou, maar, kijk. Dan mag ik even, anders raak ik hem weg. Uh, dan wil ik even naar Dinsdag. Even opschrijven, ja. ja. Ja, ga maar door. Ga je nog inspreken uh, daar? En, ga, en gaat de, de, de, de strandpachters nog inspreken? Oh, dat maakt me ja? niet uit of ze inspreken, joh. Als het is het we... niet duidelijk is, Ja, nou, ze duidelijk zullen best uit. wel inspreken, joh. Ze zullen best wel inspreken. Maar kijk, wat nou jammer is van het strand, dat je niet samenwerkt op het strand. Kijk, wij proberen onze nering te doen, dus strandpachters, ja. de strandpachters. Er zijn een aantal die hebben echt een kwaliteitslag gemaakt. Of je nou Talassa kijkt, of naar de, de havenstrand, of Tijn Aaksloot, er zijn hele mooie strandtenten ja. eh, ontstaan op het strand.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 Tosties, zes soorten sluspuppies, frisdrank en ijs. Het is echt een leuke wagen. Die zit ze eigenlijk met eten met etenswaren niet in de weg. Nee. Het is echt een aanwezig op stand. We hebben een patatwagen snack heeft een Prachtig mooi kart. Mark Drommenaard met Vis van Floor heeft vorig jaar een hele nieuwe wagen gebouwd. Voor op het strand. Dus wij zijn ook met de kwaliteitslag bezig. Dus kwalitatief doe je hier gewoon doe je het goed? Er rijdt geen rotzooi op het strand. Er rijden een aantal wagens die verbeterd zouden kunnen worden. Maar. Ja maar je zegt zelf. Kwaliteit op. Niet elke strand. Het is namelijk ook nu even goed. Maar er zijn een aantal wagens die kwaliteit verbeterd kunnen worden. Ja maar waarvoor ik deze insteek ging. Het ging om die samenwerking. Het is zo jammer. Oké gelukkig dan ga ik toch even door. Die samenwerking vinden we niet. Op het strand. Waarom niet? Dat is zo jammer waarom niet. Omdat ze niet benaderbaar zijn. Ze hebben mij in de laatste vier jaar nooit contact gezocht over Hinder. Maar jij gaat overzijden. er wel aan. Ja, maar ja, dat is... De, uh, uh, ik heb hun zienswijs gezien en dat heeft mij zo verbaasd. En toen ben ik dus actief nou, erheen gegaan. Wat ik een beetje mis zit... Mark, een beetje in de microfoon. Waar ik een beetje mis zit... zit, zit uh, Arlen klaagt over geen over overleg. Ik zit elke maand zit ik bij het strandoverleg. Dat uh, ja. houdt in de Redensbrigade, de politie, de kampeerverenigingen. En dat gaat eigenlijk in goede harmonie altijd overleg. Er zitten ook strandpachters bij. Dus voor ons mijn probleem, of, of het probleem van de venters is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 Tot op de dag van vandaag uh, nog steeds niet, helaas. Oh, dus, er moet uh, nog steeds koffie gedronken worden? Ja, die koffie is... Ja, maar die koffie die, uh, die kan nog wel gedronken worden, maar ik vind het niet geloofwaardig. Als je eerst zoekt in de krant dat je respect voor elkaar wilt. Uh, uh, vervolgens uh, ben ik dus zelfs naar de standpachtsprofioen geweest. Daar heb ik een heel goed overleg gehad. Daar uh, zouden we het over samenwerking uh, hebben. Wij hebben een, uh, een samenwerking gezocht met elkaar. Ehm... Uh,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 drie minuten voor dit punt. Oké. Okay. Uh... Wij willen, Dit was het probleem Ventus. Ja? Aanvergunning wat wordt gesneerd. Ja? Standplaatshouders. Wij, hebben een ver dat, ja? wij veroorzaken een verkeersbelemmering. Als wij naar de boulevard toe rijden. Hebben wij een hele opstopping door de gemeente Zandvoort. En dat wordt alleen maar erger. Want de Vlendeweg gaat straks op de schop. Wordt ook weer smaller. Mensen kunnen ons Doe, nergens te inhalen. Te van, uh... We worden bekeurd op de busbaan. Ja. Wij, wij mogen niet over de busbaan rijden. Die is van de provincie. Mm. Dus wij moeten over de weg gewoon ja. rijden. Dat is gewoon een opstopping. Alles wordt smaller. Ja. Wij hebben een verkeersbelemmering. Dus vlacht... Wij op de ik, we wij vragen op de Noordboulevard of zij daar niet verkoopwagens mogen laten blijven staan. Vaste, uh, ja, maar wij willen niet bouwen. Misschien een verkoopunit zoals nee, het mooi je wil, heet. Je wil de car laten staan. Precies. Gedurende het seizoen? Nee, niet gedurend het seizoen. Waarom, want dan doe ik toch jou in de winter ook overlast veroorzaken. Ja. Waarom kan je, nou, waarom al kan al je het een jaar rond, rond, een jaar rond pavillon dit hele jaar laten staan en nee, ons niet? Nou, ik discussie. heb een vergunning een van 365 dagen per ja, jaar. Maar wat, wat, wat is de zienswijze daarop van de gemeente dan? Nou, dat is wel fijn uh, nee de zienswijze is dat wij een uh, dat is in uh, punt 6 dat wij een omgevingsvergunning moeten aanvragen ja en dat opent nu wel nieuwe kansen van okay. ja, begrijpt nu uh, maar het is het is dus nog wel uh, in gesprek en eventueel mogelijk ja. nou eigenlijk willen ze dit niet want uh, ze nee. zeggen juridisch is niet mogelijk maar toch zeggen ze je moet de omgevingsvergunning aanvragen dus nu gaan wij het traject en dat wij gaan een omgevingsvergunning aanvragen dus blijft het onderhandelbaar altijd Onderhandelbaar. Ja, wij staan altijd voor onderhandelbaar open. Maar ik denk dat ze eigenlijk zelf de opening hebben geboden. Dus ja, dat, dat is wel grappig. Ook. Ja, dat ja. denk ik. Ook. Nou, in ieder geval uh, leuk De krant had uh, ik nog meegenomen. Oh, ja, ja. Laatste onderwerp, nog één minuut. De krant. De telegraaf, voorpagina Nieuw Zandvoort, hoe druk het was. Is ja, er nou, een reclame natuurlijk voor Zandvoort Die, die foto die is uh, in de krant gegaan op uh, maandag 20 na nou, dat heette weekend. Zo zit Sub weekend, Subtropisch weekend. Maar je telt hier 10 strandtenten dus, Dat is dus wel reclame. Je telt 10 strandtenten ja.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 ja, en maar het is ik ik het gevoel, kijk, op oh, ja. zo'n dag, okay. kan er bijna niet gevent worden door de nee, drukte. Maar je kan op de dus, ene weer gaan rijden dan nee, toch? Maar dat wil je toch ook niet? Dat nee, maar zelf al die kinderen die het, daar aan het ja. spelen zijn, als het dan vloed wordt, dat is maar toch... Uh, toch moeten wij meer, minder verkeersbewegingen maken op het strand. op dit soort dagen, dan denk je om de veiligheid, om de drukte, je denkt om alles. Ja. Dus dan ga je niet die verkeersbewegingen maken. Dus, maar op die tien strandtenten tel je twee karretjes, dus ja. waar hebben we het over? Dan? Ja, die strandtenten nou. kunnen het dan ook amper aan, dus moet je met elkaar doen. Ik ga stoppen. En nu ga ik het afsluiten. Ja, dank jullie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 Ik, ik weet niet, toen... ik ben van Alzheimer, Nederlands Zuid-Kennemeland, dus ik, ik, ja, maar ik, ik, ik ga er niet over. Ik, ik, ik zie ook, ja, ja, ja. Ja, u ook kijken, maar de mensen die dat ja. willen, zouden er niet verwachten. Ik denk nou. het wel, want ik las er wat over dat er wat zou zijn, bij steunpunt ook. En ik dacht, wat is dat nou toch weer? Maar yes. dat blijkt dus pluspunt is. Het is gewoon ja. het pluspunt op ja. staat ja. in Noord. Was even tussendoor. Ja, ja. en uh, aankomende woensdag gaat u weer starten. Ja, we gaan weer starten met Alzheimercafé. We beginnen dit seizoen met een, uh, met een, met een, met een, met een film, een indringende in film over uh uh, de ziekte van Alzheimer is gemaakt door Stella Braam. Dat is een, uh, een journalist die een aantal jaren geleden nogal veel uh, aandacht heeft gevraagd voor uh, de ziekte van Alzheimer. middels haar vader. Haar vader, die aan dementie uh, ging en lijden. en die een heel traject heeft doorgemaakt. Haar vader was psycholoog. Uh, hij heet René van Neer. En die, uh, ja, de, die heeft zijn gevolgd. heeft zijn boek overgeschreven over alle uh, belemmeringen. en strubbelingen die ze meemaakt in het traject. van indicaties en gedoe. En, uh,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 ja. <laughs>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 Uh -huh. lopen wat gerommel er is altijd de muziek, we hebben een Amanda bij ons die op de ik ben even de achternaam kwijt, maar voor, voor mij is het Amanda en die altijd op de, die maakt muziek op de harmonica, ook een oudere dame die uh -huh. dat fantastisch doet, dus had een beetje een gezellige sfeer, en dan om uh, uh, half acht begint het programma, dat programma is altijd vast een half uur is een thema, waarbij dan ja. de kroegbaas heet dat dan, ik ben kroegbaas en Kiki uh, uh, Kiki, uh, on onze andere kroegbaas Vroegbaas, die, uh, we doen het een beetje om en om. is ook in de case manager van net. En uh, daar is dan een, uh, een interview met iemand over een bepaald thema. Ik heb hier bijvoorbeeld het programma voor hm? volgend jaar. Uh, even, ik, even, ik zal er een paar noemen. Bijvoorbeeld uh, over de vele vormen van dementie doen we in oktober. Of over de uh, dementie en toch nog leren. Mag ik daar wat over, ja? over vragen over ja? het onderwerp? Ja. Ja. Uh, de vele vormen van dementie: ja. uh, wordt alles onder Alzheimer geschoven? Of? Nou,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 dementie, maar je kan ook... ...ja, dat heet dan vasculaire dementie... ...dus ziekte die veroorzaakt wordt door iets met de bloedvaten... ...of van andere stoornissen in de hersenen... ...of, of een bepaalde aandoening, ...bijvoorbeeld een infectie kan ook door dementie... Ja. Nou, dat is, dat is dus een, een thema... ...daar ga je ja. zelf Ja, dat doen noemen. we in oktober hè... Ja. ...we gaan beginnen nu dus met die film in september. Ja, ja. Ja, maar ze ja, hebben echt een heel, een heel, een heel dus groot... Nou, het, het, ...het is een heel groot programma zie je. Ja, ja, we uh, hebben een heel jaar programma ja. voor de... ...en die folder die is uh, nu beschikbaar... We ...was alleen helaas misdrukt... ...want we moeten ervoor beginnen... Dus <laughs>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 Goed, dan uh, ja, het programma hebben we doorgenomen, de uh, thema's hebben we doorgenomen. Er komt een folder. Er is een folder, maar, die, de, deze nee, folder, maar er, komt er komt een er goede folder. Er komt een goede folder. Na de uh, nou, woensdag wens ik u heel veel succes bij ja. het uh, Alzheimer Café. Ja. En uh, ja, Wellicht kunnen we aan het eind van het seizoen eens dus praten. Nou, dat is prima. We hebben in uh, volgend jaar juni is, uh, de laatste uitzending. Dan doen we altijd met een beetje in de feestelijke sfeer van ja. dat tijd. Uh, je kan natuurlijk altijd een keertje langskomen dat zou ook wel leuk zijn om keertje nou, te komen kijken ja. maar we en daar komt vanmorgen nog even over ja, dat was jij jij was het vergeten <laughs> nou dan moet je ja dat heb je als je met audzaming te maken hebt ja. wat ook nog wel even leuk is om te ja? zeggen dat we de boot... Dat veel mensen weten, wij organiseren elk jaar een boottocht ter gelegenheid van de Wereld zijn we daar. Die is dit jaar op 23 september. Ik moet helaas gelijk zeggen dat die inmiddels volgeboekt is. Maar toch, uh, ik heb uh, toch wel een stuk of 10, 12 mensen uit Zandvoort die uh, zich ingeschreven hebben voor de boot. Het wordt weer een gezellige tocht door de wateren van Haarlem. Leuk. Leuk. Okay. Nou, dank u wel. En succes weer woensdag. Dank u wel. En, uh, een muziekje om uh, wat in te leiden ik had eigenlijk uh, Katie Malua voor jou uh, willen draaien, een beetje jessie te zijn maar het is ook ja. niet helemaal jessie geloof ik ja, ja. maar we gaan het wel hebben over uh, jazz niet over het hele programma, misschien stippen we het even aan komende concert ja, zondag zondag uh, 9 september Scott, ja? Scott Hamilton, daar gaan we mee openen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 Fantastische, fantastische man. Ik verwacht een hoop mensen. Ja? Ja, zeker. Je verwacht een hoop mensen. Ja. Hoeveelste concert is het dit jaar? Dit is de eerste. De eerste. Dus er ja. kunnen nog... Uh, de volgende uh, nog negen. Uh, ja. Maar er zijn ook... Uh, ze heten niet vrienden van Jess, maar je kan wel een knipkaart kopen of een, of een seizoenskaart. Ja, pas Ja, Ja? Dat, dat, is, dat bestaat ook nog zo. Ja, pas toetje, 80 euro voor negen concerten. En dat scheelt nog wel een heleboel geld. Want uh, 80 euro, negen concerten, is toch geen 10 euro per nee. concert. Kom je aan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 Vorig seizoen hebben we 25% ingeleverd. Um, dus ik hoop dat geen wat, wat we nu krijgen, dat we dat volgend jaar ook nog mm. krijgen. Maar of dat zo is, ik heb geen idee. We, we vragen het aan. En, en ja, verder hoop ik dat dat lukt. Nee, omdat het toch redelijk uniek is wat we doen. Concertmatig de, de, de concerten doen en niet in de kroeg en geen toestanden. Nee, dat, ja, dat, dat, uh, dat is... Uh, uh, dat, is zo, uh, uh, dat is een uniek gebeuren, Jess in de Kroeg.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 ...tiende, elfde seizoen... ...ja, we zijn er buitengewoon trots op... Uh, ...als je ziet wie er allemaal geweest zijn... ...als je op de site kijkt naar de historie... Naar ...wie er allemaal geweest zijn... ...in BMW de loop van jaren... ...dat is echt uniek... Ja. Ah, dat, dat, ...dat is ook de, de kracht... ...van dat uh, Jess in de kroog... ...er staat altijd iemand die voor... Uh, Jesse is natuurlijk heel breed... Ja. ...voor elke groep ja. er is... Ja. Um, je hebt ook een hele vaste trouwe uh, ja. uh, uh, bezoekers aantal. Die gaan nu allemaal zo'n paspoort kopen.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 ...en blijft de ontzettend lastig... ...maar we leggen het hoofd niet in de schoot. Ja, ik, maar dat is op het moment denk ik met veel dingen. Ja. Daar behoor ik dus, hè. Met en er is natuurlijk ook met jazz... ...wel ook heel veel aanbod. Vind je niet? In de cafés... Ja, of, maar dan ook zie je in haar ja, bijvoorbeeld. Ja, maar hier kunnen we nog drie dagen... ...over discussiëren. Hè. Want, dan, want dan kom je over terecht. jazz en jazz. Ja, precies. Dan ja. kom je in de discussie van... ...wat is jazz en wat wordt er onder de noemer van jazz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 ...om het wat populairder te maken... ...en ik ben er wel blij mee... Hè? ...de dj's met een, met een uh, saxofonist erbij... ...of een trompetist erbij... Ja, ...je ziet gekende jazzmuzikanten... ...Erik Vloeimans is daar een fantastisch voorbeeld van... Die, ...die naar de elektronische muziek gaat... ...omdat dat de jeugd aanspreekt... ...de mannen moeten eten... En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 die zet zich overal voort. En dan kom je bij de muziek die herkenbaar is. He? Dus het Create America Songbook. He? Dat mm -hmm. willen mensen horen. Mm -hmm. Ze willen het mee kunnen neurien, Mee kunnen zingen. En Wim Crosby zei het al. <coughs> waarom ben ik zo populair? Omdat de mensen het idee hebben. Dat wat ik kan. Dat zij het ook kunnen. En dat bepaalt voor een groot gedeelte de populariteit. Eens. Maar uh, je zegt het zelf al. De grote grijze golf. En daarvoor zei het ook al zelf. Uh, DJ's met trompetisten. Ja. Men moet dus verjongen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 Ja, en dat, maar de, dat, dat is lastig. Ja, maar het is hartstikke leuk om een DJ te hebben met een saxophone. ja. Uh -huh. Maar als je ze uit elkaar haalt, uh, is voor de jeugd dit nog interessant en dat niet meer. Nou, ik heb, ik heb uh, dat, moet ik opeens aan denken mm -hmm. met Kunstenstein, waar ik uh, mm -hmm. wel als jullie lid bij ben. Daar is een, een jongere jazzband uit Stanford Je zal hem, uh, ik ben ja. even de naam kwijt. Je zal ze zeker wel eens van ze gehoord hebben. Geweldig. Echt jonge, jonge, ja, dus, jonge jongens. Dus, dus het speelt wel bij jonge. Het speelt bij jonge oh, luiden ja, ook. Oh, yes. oh ja, oh ja. Oh, ja, maar, ja, maar vergeet je niet hè, als je uh, uh, en we hebben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 We gaan, gaan de agenda nog even doen. Hebben we daar nog even tijd voor? Of gaan wij. Uh... Heel snel dan. Nou, eigenlijk we moeten we het even over vandaag hebben. Hè. Mensen straks om 6 uur allemaal naar het dorp. Beachpop. Singers die zijn daar, die treden daar een uur lang op. Daarna krijgen we een uh, historische optocht van alle. Uh,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 Ja, er staat nog in dat we een, uh, maar dat is ook bij ook, oh, ik weet niet wat het was. Ja? Daar, is een, uh, daar kan je een mindfulness uh, workshop gaan doen. Mm -hmm. En uh, dat vindt plaats uh, op 18 8 september. 8 september. Dus, hè? Uh, ja, en wat hebben we nog meer? Nou, we gaan er een, uh, een afsluiting aan ja, maken, want anders we worden we vanzelf we weggedrukt. Yvonne Roosdaal, hartstikke bedankt voor de koffie en voor de redactie. Betty Vervoest, hartstikke bedankt voor het uh, meepresenteren.